11 uur, Marjan Hageman met het NOS Journaal. De voorsmail van Vodafone-klanten kunnen nog steeds worden afgeluisterd. Gisteren werd bekend dat de voorsmail van onder andere ministers en Kamerleden makkelijk is af te luisteren via de standaardcode 3333. Dat probleem is inmiddels opgelost, maar er is nog een andere methode en daarvoor is geen pincode nodig. Via een zogenoemde spoofing-site op internet... kan iedereen het telefoonnummer aannemen van een Vodafone-klant... en daar de voorsmaildienst van Vodafone mee bellen. Alle berichten van dat nummer worden dan afgespeeld. De berichten zijn ook te downloaden en dus eenvoudig te verspreiden. Vodafone, dat vijf miljoen klanten heeft... zegt vanavond nog met een oplossing te komen voor het probleem. Defensieminister Hille blijft onder vuur liggen... in verband met de mislukte evacuatie in Libië...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 Sinds het begin van de aanvallen op Libië voert de VS het commando, maar de Amerikanen willen de leiding zo snel mogelijk overdragen. Met name Turkije lacht dwars. De Turkse regering heeft namelijk twee eisen. Het vlieggebod mag alleen worden gebruikt om burgers te beschermen en de bevolking moet humanitaire hulp krijgen. Aan die eisen zou nu zijn voldaan. Volgens Turkije kan het commando binnen één of twee dagen worden overgenomen.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 Vasseur omschrijft van Maasdijk in zijn boek over Juliana en Bernard als een onruststoker, een paard van Troje en een scheurmaker in het koninklijk huwelijk. De kinderen van van Maasdijk hadden een rechtszaak aangespannen tegen Vasseur, omdat zij vonden dat hun vader onrecht was aangedaan. Maar de rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat Vasseur op geen enkele wijze zijn boekje te buiten is gegaan. Vasseur hoeft het negatieve beeld over van Maasdijk niet te corrigeren. De beurzen in Europa kenden een goede dag. De AEX sloot op ruim 363 punten, een winst van 1 procent. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen... sloten met winsten van 1,4 tot 1,9 Door de gebeurtenissen in Japan en Libië... hadden bijna alle beurzen het met name vorige week moeilijk. Een 86-jarige man het Heerenveen is omgekomen bij een ongeluk... tijdens de feestelijke opening... van een gerenoveerde parkeergarage in zijn woonplaats... Het slachtoffer zou een lint doorknippen in de particuliere garage onder een aantal woningen. Daarna zou iemand met de auto als eerste de helling van de vernieuwde garage afrijden. De bestuurster stapte nog even uit om haar tas te pakken... maar de auto stond niet op de handrem en rolde naar beneden. De man werd overreden en overleed ter plaatse. Johan Cruijff en het bestuur van Ajax staan lijnrecht tegenover elkaar... Kruijf eist als leider van de technische werkgroep de totale regie bij de voetbalclub, maar bestuur en directie willen het personeelsbeleid niet uit handen geven. Kruijf zei dat hij de opstelling van de Ajax-leiding onvoorstelbaar, onacceptabel en onbegrijpelijk vindt. Hij gaat wel door met zijn opdracht om het technisch beleid bij Ajax te hervormen.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 Als u wilt weten waar u aan toe bent met uw commercial... kijk dan even op ster.nl slash admeasure. Adverteren bij Ster. Altijd een goede investering. Dit is Radio 1. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor me te gaan.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 must be treated just like a rebel Send to devil Clap your hands, tap your thighs Don't you lose time, don't you lose time Come along and shake your shoe time now for you collega Joop van, Tijn, Joop van Zijl tegen en toen dacht ik onmiddellijk tijd om het over eens te openen met jazz. Kim en clap your Johans was dat. Goedenavond en welkom bij deze donderdag aflevering van het Oog een hele drukke aflevering, want het is ook een drukke avond voor Brussel. In de wedstraat vergaderen de Europese regeringsleiders over de financiële en economische crisis. En op het NAVO-hoofdkwartier elders in de stad zitten de ambassadeurs van de 28 lidstaten bijeen om te beslissen over de vraag of de interventie in Libië nou wel of niet een NAVO-actie moet worden of niet. Nou, vlak voor de uitzending begon werd een akkoord daarover gesloten en vanuit Brussel spreekt uh, AD-correspondent Frans Bogaert, die praat u straks bij... De commissie Toezicht, inlichtingen en Veiligheidsdiensten om de blunder met de linkshelikopter, die landde op het strand van Seerte en onmiddellijk omsingeld werd door de mannen van Gaddafi. De commissie ontdekte nog meer klunzigheid en nog meer amateurisme. Nou, Dat maakt het er allemaal niet beter op voor minister Hille van Defensie. Een bericht uit Den Haag straks van Joost Vullings. De domino-stenen blijven omvervallen in het Midden-Oosten. Een week geleden nog ondenkbaar, maar nu realiteit. In het met de knoet geregeerde Syrië demonstreren jongeren voor politieke vrijheid... en heeft president Assad hervormingen toegezegd. Arbeïst Maurits Berger laat straks een licht schijnen... over wat misschien wel de akeligste politiestaat van het Midden-Oosten is. Uit de schaduw heet het gedenkboek van het Nederlandse Genootschap van Bibliofielen. Want het zijn een beetje eigenaardige mensen, blijkt uit het boek. Tikkeltjes schuw zijn die bibliofielen... en ze verschuilen zich het liefst achter hun verzameling. Uit de kast ermee dus, en dat gebeurt in dat boek. Over dat boek en over het karakter van de bibliofiel... praat ik straks met Jan de Jong en Truus Goeding... allebei nauw betrokken bij de samenstelling van het boek Uit de schaduw. En dan... Decimon Manu. aan die naam moet ik gaan wennen. Misschien komt er zelfs binnenkort van een televisierubriek die goed uit Decimon Manu heet. Want het is de vliegbasis op Sardinië, waar onze piloten die meedoen aan de operatie tegen Libië zijn gestationeerd. Maar ja, wat zou er eigenlijk te beleven zijn in Decimon Manu? Dat allemaal in deze aflevering van het Oog. Maar allereerst het nieuws van vandaag. Donderdag 24 maart. Street clear. Switching Belga 306 decimal 6. goed luck, Go En dan go get them begon de Nederlandse bijdrage aan het handhaven van het wapenembargo tegen Gaddafi. 6 F16-straaljagers zijn gestationeerd op Sardinië en gaan het luchtruim controleren. Maar get them, pak ze. Gaan de Nederlandse piloten schieten op Libische toestellen. Een commandant vertelt welke opties de Nederlanders dan hebben. Ten eerste mogen ze aanspreken uh, via de radio's. Als de Libische piloten niet willen luisteren, is er nog een mogelijkheid. Dan kunnen ze vervolgens uh, proberen te laten landen op een ander veld. Hè? Dus dat, uh, dat kan allemaal. Hoe krijg je dat voor elkaar als vriendelijk vragen niet helpt? Is geweld een optie? En zo ja, in welke vorm? Nou, geweld kan zijn dat we waarschuwingsschoten lossen... Eh, maar eh, we kunnen uiteindelijk ook nog een stapje verder gaan eh, als dat moet. Intussen gaan de gevechten op de grond door. De stad Misrata wordt al dagen belegerd... en de lokale ziekenhuizen liggen vol gewonden. Dat zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Misrata has been under siege for days by regime ground forces. The local hospital is swamped with casualties. Dat zei William Hague. Op diplomatiek vlak wordt nog druk vergaderd over de maatregelen tegen Gaddafi. Hoewel er veel voorstanders van actie zijn, is er ook weerstand. De Afrikaanse Unie bijvoorbeeld is niet blij met de aanvallen van de geallieerden. Jean Ping, voorzitter van de Afrikaanse Commissie van de Afrikaanse Unie, heeft veel vragen, maar weinig antwoorden. What has been done now by the coalition? Have they reached their objective? If yes, what is the next? What is the next? Do you know the next? Nou, de nieuwste stap is dus dat de NAVO net besloten heeft de leiding van de missie verder op zich te nemen. Maar daarover straks meer van Frans Bogart uit Brussel. Slecht nieuws voor Geert Wilders, Emile Roemer en Uri Roosentaal. Voor daarvan voor Ismail. Hoi, heer, met, uh, Dion. Geert, met de Geert, ik heb een oedering gekregen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vrije hey, middel met Hendrik Ken je me nog uit het ver verleden? Nou, kom je de ververleden? Uh, van Leiden. met je belde net tussen terug. Wordt het. De voicemails van politici, allemaal klanten van Vodafone, liggen nog steeds op straat. Via een computerprogramma kunnen de berichten vrij eenvoudig worden afgeluisterd. De computer kan zich namelijk voordoen als een willekeurig ingevoerd telefoonnummer. En dan is het nog maar een kleine stap om de voicemails te gaan afluisteren. Dat vertelt een computerbeveiliger. En als je met dat nummer belt van die minister naar het voicemailsysteem van Vodafone... Um, ja, dan vraagt hij helemaal niet om een pincode, want hij denkt dat je, gewoon, uh, dat je het zelf bent. Voor minister Rosenthal is de maat vol. Dat vind ik heel vervelend. En dat betekent dat ik dus nu weer onmiddellijk maatregelen ga treffen. Vodafone heeft beloofd vanavond om met een oplossing te komen. Het gaat steeds slechter met de economie van Portugal. Het land zal misschien snel een beroep moeten doen op het Europese noodfonds. Premier Rutte wil in dat geval harde garanties. Dat zei hij op de EU-top in Brussel. Anders kan het niet. Ik kan niet de Nederlandse belastingbetaler uitleggen... dat ik akkoord ga met geld steken in een land... als ik niet zeker weet dat we dat geld ook weer terugkrijgen. Als het doorgaat is Portugal het derde euroland... dat afhankelijk wordt van de steun van de sterke Europese economieën. Waarom toch altijd zo ingewikkeld? Deze demonstrant heeft een heel wat eenvoudiger oplossing. Roep is vuur te We moeten terug naar... Uh... De tijd waar ook de waardmens iets kan verdienen. Dat niet alleen de banken moet verdienen. niet alleen het kapitaal mag verdienen. maar ook de waardnemer, de bediende. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En hier zit uh, Jurij Stubenitski met de kant van morgen. In het commentaar haalt de Telegraaf uit naar minister Hille van Defensie. Afgang staat er boven het stuk. De mislukte helikopteractie in Libië brengt Hille steeds verder in het nauw. Nu aan het licht is gekomen dat de MIVD was gesloten toen er werd gevraagd om inlichtingen. Dat is toen niet gemeld aan de Tweede Kamer. Iets wat de Telegraaf beschrijft als amateurisme en onvoorstelbaar geklungel. Hier moet volgens de krant met een wel heel overtuigende uitleg komen over de gang van zaken. Wil hij zijn positie veiligstellen? Ook trouw belicht over Libië. Niet over de militaire strijd, maar over de Stichting voor de Nederlandse Nabestaanden van de Vliegramp in Tripoli. Die stichting wordt binnenkort opgericht en moet de belangen van de nabestaanden gaan behartigen. Bij de ramp kwamen vorig jaar 70 Nederlanders om het leven. Veel concrete plannen heeft de stichting nog niet... maar er moet in elk geval een herdenking komen. Daarnaast moet de stichting zorgen voor contact met lotgenoten. Dat kan zijn voor rouwverwerking... maar ook voor mensen die vragen hebben over de afwikkeling van de vliegramp. En verder willen de oprichters het onderzoek... naar de oorzaak van het ongeluk in de gaten houden... De libische autoriteiten die doen dat onderzoek, maar vanwege de chaos in het land... zijn nabestaanden onzeker of dat allemaal wel goed gaat. Sudan bereidt zich voor op protesten tegen de regering. Een regeringspartij zegt verpletterend te zullen optreden tegen verzet... dat wordt georganiseerd via internet. Met een cyberbataillon wil de regering zich verdedigen... tegen betogers op Facebook en Twitter. Terwijl maar één op de tien Soedanese internet heeft. Nou, het staat allemaal in het Nederlands Dagblad. De afgelopen maanden is een paar keer gedemonstreerd tegen de Soedanese regering, maar tot grote wanorde kwam het niet. Om te voorkomen dat er niet al te grote massa's de straat opgaan... plaatst het cyberbataljon boodschappen op internetpagina's van dissidenten. En daarin worden de betogers gewaarschuwd niet de straat op te gaan... want dan worden ze opgepakt. Een sterk staatje van solidariteit in het AD. De 14-jarige Jos uit Baren heeft lymfeklierkanker... en is als een haar kwijt door een chemokuur. 25 van zijn vrienden willen hem laten weten dat hij er niet alleen voor staat. En ze hebben hun hoofdkaal geschoren. De vrienden die staan de krant te woord. Allemaal gemillimeterd. Jos heeft het al moeilijk genoeg en op deze manier willen we hem graag steunen, zeggen ze. En dat raakt de 14-jarige Jos. Ook al helpt het misschien niet tegen zijn ziekte, het geeft hem een goed gevoel. Zijn laatste chemobehandeling is op 20 april. De kans dat hij geneest is 95 procent. Het is spannend en ik zie er tegenop. En dan is het fijn als je vrienden hebt die met je meeleven. Dat zegt Jos in het AD. In de pers wordt het dilemma van jeugdkeepers nog maar eens pijnlijk duidelijk. Stel, je bent een jaar of tien. Je kunt aardig keeper en staat om die reden in de belangstelling van FC Twente. Er is één probleem, je bent wat aan de kleine kant. Twente wil zekerheid over je lengte en laat een botscan uitvoeren. Het resultaat, eenmaal uitgegroeid meet je, volgens de apparatuur maximaal 1,84 meter. Twijfels in Twente. Daar vinden ze dat een doelman minimaal 1,85 meter moet zijn. En dus ontstaat er een discussie over 1 centimeter. Een van de jeugdtrainers gelooft in je... maar de financiële afdeling van Twente wil niet investeren in een kleine keeper. Afgetest op 1 centimeter. Het is het ware verhaal van een jeugdspelertje... dat zijn succes nu buiten Enschede moet gaan zoeken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En We gaan meteen door naar Brussel, want daar beemelt het vanavond... Dus van de topconferenties. Frans Bogaert, correspondent van het AD, daar. Goedenavond. Goedenavond. Zullen we maar eerst even uh, met de NAVO-conferentie beginnen? Want de ambassadeurs schijnen een besluit te hebben genomen... dat de NAVO inderdaad de acties tegen Libië gaat leiden. Wat weet je daarvan? Ja, dat klopt. Het is, uh, het is allemaal nog heel erg vers. Uh, maar nadat dus uh, de NAVO-raad afgelopen dinsdag al had uh, besloten... om uh, de leiding op zich te nemen... Uh, uh, van uh, het, het wapenembargo tegen Libië uh, is daar nu ook de no-fly zone bij gekomen. En dat is uh, ja, denk ik vooral voor Nederland uh, belangrijk. Uh, omdat Nederland steeds die rol van de NAVO als, uh, als voorwaarde had gesteld. En wij dus nu ook uh, mee kunnen gaan doen aan, uh, aan het afdwingen van die no-fly zone. Want dat deed Nederland nog niet hè, de laatste dagen. Nee, uh, onze rol beperkte zich tot nu toe uh, tot uh, de, naleving, uh, de controle op de naleving van het wapenembargo met schepen en, en vliegtuigen. Het duurde wel lang, dit besluit. Ze begonnen gisteren al, de ambassadeurs. Het is nu avond inmiddels. Hè. Uh, wat stond er op het spel? Waar ging het over? Nou ja, ze zijn eigenlijk al sinds vorige week vrijdag bezig. Hè? Het hele weekend Nog ook erger. steeds. En ja, uh, onmiddellijk nadat uh, die resolutie van de Veiligheidsraad was, uh, was aangenomen... hebben ze gekeken van kunnen we het daarover eens worden. Uh, nou ja, er waren drie uh, dwarsliggers eigenlijk, uh, Duitsland, uh, Turkije en Frankrijk... om verschillende redenen. Uh, daar staan om historische redenen wilde die geen, geen al te grote rol van, uh, van de NAVO, waar ze zelf lid van zijn. Uh, Turkije heeft uh, grote financiële belangen in uh, Libië en heeft natuurlijk ook een andere relatie met, uh, met de moslimwereld dan de meeste andere NAVO-landen. Ja, en Frankrijk was, uh, was zelf uh, begonnen met die oorlog en uh, vond dat dat wel goed ging en wilde graag die leiding nog een tijdje houden. Uh, en Frankrijk heeft natuurlijk ook altijd een, een wat ambivalente houding met, uh, met de NAVO gehad, uh, want door Amerika gedomineerd. Uh, en ze waren ook bang eigenlijk dat uh, een te prominente rol van de NAVO slecht zou vallen in de Arabische wereld. Maar goed, ze zijn eruit. Ze gaan de no-fly zone overnemen. Ja, je, je krijgt nu wel, want ik, ik heb nog niet exact alle afspraken tot in detail gezien. Nee. Maar een, een wat merkwaardige situatie, omdat er natuurlijk ook nog zoiets is als uh, grondactiviteit. Uh, ja, en we willen dat het liefste overlaten aan Arabische landen, maar daar zijn er nog niet zoveel van die meedoen. Qatar. Ja, maar hoe zich dat verder ontwikkelt, dat is nog onduidelijk. Dat is voor de komende dagen nog, denk ik. Zullen we even overgaan naar die andere topconferentie... de EU-top van uh, regeringsleiders, onder andere van Mark Rutte ook. Uh, de, ja, er zouden dus nieuwe stappen genomen moeten worden... in de richting van een soort EU-pact om de economische crisis te bestrijden. Uh, dat duurt ook lang. Ja, er lag een uh, gigantisch uh, pakket uh, maatregelen op tafel. En, en vandaag had eigenlijk uh, het feestje moeten zijn... Uh, van we vieren nu dat Europa uh, crisisbestendig is. Uh, ja, toen kwamen er toch een paar, uh, paar vliegen in de soep. Uh, die, die grote demonstratie van uh, de vakbeweging waar het net al eventjes over ging... Uh, tegen uh, bezuinigingen en tegen uh, de afbraak van uh, sociale verworvenheden. Verder uh, Portugal wat uh, dreigt onderuit te gaan als uh, derde euroland... Ja, en dan nog Duitsland uh, die ineens uh, op de laatste minuut uh, afspraken wilde openbreken over dat, uh, dat reddingsfonds wat, uh, wat we vanaf uh, 2013 gaan krijgen. Wat hebben de Duitsers tegen dat reddingsfonds? Nou, ze hebben daar niet. Ja, zij zijn natuurlijk de grootste Betalen. contribuant daaraan. Hè? Ja, precies. Uh, dus dat, dat is sowieso een bezwaar. Uh, en Merkel die uh, binnenkort uh, di dit weekend uh, deelstaatsverkiezingen heeft, die voor haar erg belangrijk zijn, die wilde dus nu de Duitse bijdrage uh, uitsmeren over een aantal jaren. Uh, nou ja, dat is natuurlijk niet, niet zo'n heel gerust, geruststellend uh, signaal naar de markten toe. Uh, en uh, de leiders hebben dus vanavond uh, een aantal specialisten... in een uh, kamertje uh, opzij aan het werk gezet. En zijn zelf verder gegaan uh, met Libië. Waarschijnlijk allemaal met een uh, blackberry onder de tafel... om contact te houden met de ambassadeurs bij de NAVO. Want uh, waarover denk je dat ook in de wandelgangen en onder het eten... En zo het meest gepraat wordt over Libië over Portugal dat er om, om dreigt te vallen? Nou, ze hebben niet eens zo heel veel wandelgangen gehad eigenlijk... want uh, ze zijn hier gekomen en uh, al met vertraging begonnen... en daarna dus over dat, uh, uh, dat economische hoofdstuk gaan praten. En uh, wij hadden ook uh, waarschijnlijk onze premier willen zien... tussen de eerste en tweede sessie in... Uh, maar ze zijn vrij snel daarna aan tafel gegaan... om weer verder te praten over Libië en uh, nou ja, heel Noord-Afrika en Japan. En daar zijn ze nu nog steeds mee bezig. Tot slot nog even uh, over onze premier, over Rutte. We, we hoorden hem daarnet zeggen... Uh, ja, als we nou over uh, Portugal via dat noodfonds uh, moeten gaan steunen... dan moeten wel harde tegeneisen worden gesteld. Is, is, is duidelijk waar Nederland op aanstuurt op deze Eurotop? Nou ja, er ligt nog geen verzoek van Portugal, dus uh, ik, ik weet niet of er een noodzaak is om daar vanavond al heel lang over door te praten. Uh, maar als Portugal uh, met een verzoek om steun komt en uh, de Luxemburgse premier Jonker, die voorzitter is van de Eurogroep... die heeft al gezegd dat het dan waarschijnlijk om een uh, 75 miljard zal gaan, dus een, een fractie minder dan uh, wat Ierland gevraagd heeft... Uh, ja, dan, dan zijn er uh, de eisen die eigenlijk altijd worden gesteld... Uh, ook door het IMF en, en ook door de andere Europese leiders van... Uh, jongens, ga eerst je begroting maar eens uh, flink op orde brengen. Uh, flinke bezuinigingen. Dus eigenlijk dat hele pakket wat, wat premier Socrates van Portugal... Uh, nu de mist in heeft zien gaan in het parlement gisteravond... dat zal alsnog uh, dan door Europa worden afgedwongen. Ik dank je, Frans. Ik vrees dat het een uh, latertje voor je wordt in de wedstrijd. Ik ben er ook bang voor. Dank je. have a new take a new take on faith pick up the pieces get carried away i came home Veel mensen die trouw uitkijken naar een nieuwe CD van de groep REM. En, nou, dat is dus mooi meegenomen, want er is een nieuwe CD, Collapse Into Now, het nummer dat u hoorde heet Oh My Heart. Hans-Hede, de minister van Defensie, die had al veel uit te leggen over het helikopterincident op het strand van Sirte in Libië. En na vandaag wordt het er allemaal niet makkelijker op, want nu blijkt dat niet het advies is afgewacht van de. MIVD, de Militaire Inlichting- en Veiligheidsdienst. Sterker nog, de adviesaanvraag van het marinefrugat, heer majesteit Stroomp... bleef urenlang onopgemerkt bij die MIVD liggen. Joost Vullink zit nog in, uh, in Den Haag. Goedenavond, Joost. Ja, hallo, Max. Um, ja, Waar komt deze nieuwe informatie nou opeens weer vandaan? Ja, die komt dan weer van de Commissie Toezicht, Inlichtingen en Veiligheidsdiensten... onder leiding van Bert van Delden. Die kregen op 14 maart, uh, maart het verzoek van de Tweede Kamer de kwestie al te onderzoeken. Nou, vandaag de conclusies. Nou ja, het geeft allemaal toch wel een amateuristische indruk. Want wat blijkt? Ja, op op de tromp, op dat vergat, uh, wil men informatie van de MIVD. Er wordt een beveiligde mail verstuurd, maar er komt geen antwoord. Maar intussen komt wel het commando vanuit Den Haag. Start de actie maar. Nou, die actie wordt ingezet zonder de informatie. Hoe zit dat? Van Delden, de toezichthouder op onze geheime diensten. Nou, het is niet zo dat er niemand aanwezig was. Het is wel zo, hebben wij begrepen, dat op uh, zo'n zondag... dat dan niet continu iemand zit te kijken wat er gebeurt. Uh, en dat ze dat gewoon ja, in een bakje ontvangen... en dan op gezette tijden eens naar die bak gaan kijken. En dat hebben ze dus kennelijk hier pas uh, veel later gedaan. Ja, uh, hoe, hoe dat zit, dat weet ik niet. Het is ook alweer een feitelijke constatering. Wel staat vast dat niet uh, onmiddellijk door uh, de tromp... of iemand anders is gebeld van hier komt een bericht aan maakt wel een wat amateuristische indruk. Uh, dat zijn uw woorden. Ja, maar u ontkent het niet. Uh, ik heb daar geen mening over. Al met al, hoe zou u deze gang van zaken kwalificeren? Uh, voor verbetering vatbaar. Ja, en dan drukt hij zich denk ik mild uit. Nou ja, ergo, die mailbox uh, bij de MIVD, die wordt dus niet constant bewaakt. Dat is eigenlijk de conclusie. Nou, door de week misschien wel. Het was zondagmiddag, kennelijk. Ja, het was zondag. En er, was, er was dus wel bezetting, blijkt. Maar ja, die hadden kennelijk andere dingen te doen. Mm. maakt het eigenlijk wat... Uit, want het kabinet heeft in eerdere brieven laten zeggen... nou ja, we, we hebben die uh, militaire inlichtingen en veiligheidsdienst... Wel, wel geraadpleegd over wat we moeten doen met evacuaties. Maar ja, ze hebben geen bijzondere inlichtingenpositie in Libië. Ze weten, ze weten er eigenlijk toch niks van. Dus ja, dan kunnen ze net zo goed naar voetballen kijken op zondag. Ja, maar goed, uh, in die brief die Van Delden vandaag dan, uh, dan stuurde... of die door uh, Defensie aan de Tweede Kamer is gestuurd... blijkt wel dat de bemanning van de Trump uh, eerder uh, wel te spreken was... over de informatie van de MIVD voor een uh, eerdere actie bij Misrata en Libië. Dus ja, het schip zelf hechtte er wel belang aan. Nou goed, en dan zeggen uh, Defensiebronnen... ja, ook die informatie was niet bijzonder, maar goed... Uh ze beschikten kennelijk wel over informatie. Maar het, wordt eigenlijk, het verhaal wordt eigenlijk nog erger. Uh, want dat kan uit... bijna niet. Ja, het wordt, dit wordt echt bijna lachwekkend hoor. Kijk, dus dat, dat, dat mailtje, dat, dat stond daar in die, in die mailbox. Uh, dat viel dus niet op. Nou, intussen was dus die operatie ingezet en mislukt. Maar om 8 uur s'avonds belt iemand vanuit Defensie Den Haag... toch nog maar eens eventjes met de MIVD... om ze om dat uh, verzoek te attenderen. Nou, bij de MIVD gaan ze braaf aan de slag. Want kennelijk wist die persoon van Defensie niet dat de actie... Mislukt. Was. En ze sturen om kwart voor één s'nachts alsnog de gevraagde informatie naar het schip. Maar ja, goed. Die zaten inmiddels uh, zonder de drie mensen die, ja, die zaten ze eerder zelf van Gaddafi. Hadden... Ja, en, en, en vervolgens het oorspronkelijke mailtje is pas echt gelezen uh, om zeven uur in de ochtend. Ja, zo is dat dus gegaan allemaal. Nou, alles kan in Den Haag. behalve uh, als ministers het verwijt krijgen de Kamer verkeerd te hebben geïnformeerd. Ja, dit zit op het randje he, van zij sturen een brief. Dit melden ze niet. Dan komt de commissie van Delden met, met weer nieuwe informatie. Kan de Kamer dan zeggen, we zijn onjuist geïnformeerd? Nou, als je die, die tekst uit die eerdere brief heel goed leest... Uh, dan valt er wel weer een mouw aan te passen. En dat, dat kan Hans Hille heel goed, Daar hebben we natuurlijk al eerder meegemaakt. Ja. Uh, dus ik denk eerder dat de conclusie is... niet dat de Kamer onjuist is geïnformeerd, maar onvolledig is geïnformeerd. Maar goed, de irritatie uh, neemt ondertussen gewoon wel toe bij de oppositie. Uh, Pechtot van D66 heeft uh, heden wel weer om een nieuwe brief uh, gevraagd vandaag, naar, naar aanleiding van. Nou ja, die mailbox die niet wordt geraadpleegd door de MIVD... Uh, is daar alweer antwoord op? Ja, daar is inmiddels weer antwoord op. Nou goed, uh, Hille schrijft, ja, nogmaals... de MIVD had echt geen bijzondere informatiepositie over Libië. Uh, en zegt ook, ja, verzoeken aan de MIVD zijn geheim. Vandaar dat we dus in die eerdere brieven daar niet over spraken. Maar goed, ik heb aan die van Delden de toestemming gegeven... Nou ja, dat dan toch maar openbaar te maken. Uh, en vervolgens zegt hij, ja, de Trump beschikte zelf over informatie uit openbare bronnen over die landingsplaats... en ze hebben alleen nog maar een mailtje aan de MIVD gestuurd... voor de zekerheid. Dus zo bijzonder was dat allemaal niet. Maar uh, er wordt nog wel een hand in eigen boezem gestoken. Het is inderdaad om de procedure dat als je zo'n mailtje stuurt... dat er eventjes achteraan wordt gemeld, gebeld. Dat je zegt, wacht eens even, er zit een mailtje in die mailbox van jullie. Dat is niet gebeurd. En dat valt dan onder lessons learned. Ook werken het weekend voortaan voor de MIVD... Waar gaat het debat nou volgende week over? Want er zijn nu zoveel kernvragen. Weet jij nog wat de rode draad in het debat moet worden? Nou, waar alle fracties op gaan inzetten is toch... wat was nou eigenlijk de, de noodzaak van die missie? Om op dat moment uh, eigenlijk toch wel vrij hals over kop... daar naartoe te vliegen. Dat wordt de kernvraag. Daarnaast ook, ja, hoe kon het uitlekken... Uh, dat wij daar met een helikopter naartoe gingen... en dat er dus een welkomstcomité op het strand stond? Wat je nu bij Defensie hoort, is dat... Uh, ja, wellicht die man die we gingen oppikken van, van Royal Haskoning... Uh, ja, dacht dat het gewoon een officiële evacuatieactie was. Uh, goedgekeurd door Libië. En dat hij misschien te vrijpostig is geweest. En dus eigenlijk hij, die Libiërs heeft geïnformeerd. Ja, en dit verhaal is ook al eens eerder uh, naar buiten gekomen. Ik kan me herinneren op de Telegraaf van 4 maart. Dus dat was kort nadat het bekend werd. Daar stond een, een woordvoerder van Defensie, zei ook al. Eigenlijk dat wellicht ja, de man die we gingen oppikken, om het maar eens te zeggen, de boel een beetje verraden heeft. Dus het, zoals Alexander tot net in nieuwsuur zei, het wordt. Toch ook wel zeer, uh, ja, misschien wel noodzakelijk om die mannen te gaan horen. Dat zou de Kamer kunnen doen? Uh, ja, maar ik, ik, ik, ik weet niet, of volgens mij mag je dat dan weer weigeren. Dus ik, ik ben benieuwd, maar er is wel behoefte aan om die man te spreken. Ja. Die, dat is zeker. Ze weet ook niet hoe die heet, hè, Paul? Ja. Uh, en, en hè, wordt hij in de brieven van Defensie genoemd. Hey, uh, je kunt op dit moment deze week echt geen radio- of televisie-interview afsluiten... zonder de vraag, denk je dat de positie van Hans Hille in gevaar komt? Dus uh, laat ik hem maar stellen. Joost, denk je dat de positie van Hans Hille in gevaar komt? Ja, dat denk ik wel. <laughs> nou ja, goed, kijk, volgens nog blijven de gelederen in, in de coalitie... dus VVD, CDA en PVV nog wel gesloten. Maar het wordt natuurlijk voor Wilders heel erg lastig. Ik bedoel, kijk even naar de vorige kabinetsperiode... zat Wilders met zijn PVV in oppositie je hoeft als minister maar heel weinig fout te doen... en, en hij eh, diende een motie van afkeuring in. En als hij straks ja, heel laat zitten... Ja, dan, dan lijkt het toch een beetje. Of dan laat hij hem toch aan het plus plakken. Dat, dat is voor, voor zijn achterban wellicht toch niet zo geloofwaardig. Uh, dus dat, dat, dat kan heel erg lastig worden. En als hij uiteindelijk toch de stekker uit Hille trekt, dan, dan, uh, ja, dan wordt het echt de eerste scheur in de coalitie. Dus ja, de rol van Rutte volgende week wordt cruciaal. Hij moet de boel een beetje bij elkaar houden. En wat er ook gebeurt, hij moet er in ieder geval voor zorgen dat de onderlinge verhoudingen niet verziekt raken door deze kwestie. Nou, eerst maar even het debat afwachten. Ja, week. dat zeg ik al. Er komen een heleboel altijd. nieuwe vragen, Zeker. Ja. Dankjewel. Ja. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one Simple thought to occupy my mind. This world... Ook dit was een compositie van de groep R.E.M. The One I Love maar uitgevoerd door Rosie Thomas. Het is al dagen onrustig in Syrië, vooral in de zuidelijke stad Dara... waar verschillende doden zijn gevallen. Maurits Berger is Arabist aan de Leidse Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Nou, eerst maar het positieve nieuws. Uh, de president, uh, Bashar al-Assad, gaat de ongeregeldheden onderzoeken. En er komt een commissie die gaat kijken of de noodtoestand kan worden afgeschaft. en de schuldigen zullen worden geschaft. En uh, hij zelf heeft in elk geval geen opdracht tot het geweld tegen de demonstranten gegeven. En uh, staan we aan de vooravond van een Syrische dooi? Uh, daar lijkt het wel op, ja. Ik ben ook heel erg benieuwd. Maar ik, ik hou me hart vast, moet ik zeggen. Want? Nou. Ja, in Syrië staat het al zo lang zo enorm onder druk. En eh, de angst is toch wel heel erg diep geworteld. Zeker met geheime diensten en alles wat daar allemaal speelt. Dat ik ben... Nou, ik moet eerlijk zeggen, vanaf de, de, de, wat dan de Arabische Lente heeft... heb ik eigenlijk steeds vanaf het begin af gedacht... Waar, waar blijven de Syriërs nou? Maar die zaten echt gewoon echt heel angstig in een hok. En ik ben zo bang dat als ze losgaan... dat het ook echt helemaal losgaat. Is het waar... Dus, uh, ja, ja? Is er een hardere politiestaat dan, dan een Egypte of een Tunesië? Want daar, daar hebben we ook akelen nou, over wordt, gehoord. Ja, het wordt vergeleken met de Tunesië. Het is, ik, ik, ik, vind het zelf, ik heb er zelf ook een tijd gewoond, vier jaar gewoond. Ik vind het wat perverser. Het is, heeft een hoog, is ook getraind door de statie, Het heeft een hoog statiegehalte. Waarbij op een gegeven moment alles iedereen overal continu controleert. Met diverse geheime diensten die elkaar ook allemaal controleren. En dat iedereen vanuit gekkigheid ook maar denkt... laat ik maar iets bij voorbaat niet doen... want je weet nooit of het eigenlijk misschien niet mag. En Zodat het ook de zelfcensuur bijna bizarre vormen heeft aangenomen. Het is een pervers systeem, heel knap. En u zegt, ik ben bang dat ze helemaal losgaan in een land als Syrië. Waar bent u bang voor? Nou, om het een beetje bij de naam te noemen... ben ik heel erg bang voor een sectarische burgeroorlog. En de situatie daar is... de ja, ja. ja. De, de situatie daar is als volgt namelijk dat, dat een, een minderheid heeft daar al jaren de macht. Dat zijn de, de Aleviten. Um, de de soenieten zijn daar de grote meerderheid, ongeveer driekwart. kwart. Maar die zijn ooit in opstand geweest in de tachtig jaren en dat is rukzichtloos, letterlijk, de pan ingehakt. En ook, ook letterlijk overheen geasfalteerd. En um, dus die houden zich koel, cool, maar daar dat, dat borrelt en bruist het. De Alevitische minderheid heeft zich ook met andere minderheden... christenen en druzen omringd. En ja, houdt een soort minderheidsregime. En men is gewoon bang voor... en zeker, dat proef je ook bij de christenen vooral... die zijn echt heel erg bang voor bijltjesdag... van straks komen de soenieten. De meerderheid eisen hun recht op en hebben ook wat in te halen. En de, die stad Dara, die nu steeds in het nieuws is, uh, de, wie woonde daar? Ja, uh, het is een zuidelijke uh, uh, grensstad. Uh, gewoon een hele lelijke, typische grensstad. Het is wel het gebied van de Druze. En dat is een... een uh, uh, uh, ja, ze zijn redelijk trouw aan het regime. Maar het is ook een wat rabouwig volkje. Ze zijn, uh, behoort tot de meer krijgslustigen. Maar goed, wat daar, ja, zo'n incident is daar geweest. Zoals in al die landen had je op een gegeven moment een incident. En hier was het incident van vijftien jongetjes die daar wat leuzen op de muur kalkten. Die zijn opgepakt, in de gevangenis is verdwenen. En toen, dat was de vonk. Toen sloeg de vonk erin. Waarvan het regime vanuit de masker zegt, ja, maar dat dat zo uit de hand is gelopen is allemaal schuld van de gouverneur. Dus die is dan afgezet en, Promptwaarde wat actievoerders, enkele daarvan ken ik persoonlijk ook... die al jaren, ook half ondergronds, tegen het regime bezig zijn... hebben een pamflet opgesteld. En een van de eisen is de opheffing van de noodtoestand. Want die is er al sinds wanneer... 63, geloof ik. Ja. Nou, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, volgens ja, dat, dat, dat is nog wat het minste wat het regime kan doen. Ik denk niet dat het dan zoveel gaat veranderen. Kijk, uiteindelijk een van de grote problemen daar is het, is, het is een land wat ontzettend veel kan, heel veelbelovend is, maar er is een regime met een klik eromheen die de ruif leeg vreet. Dus alles wat daar aan progressie is, met name op economisch gebied, moment, echt letterlijk, als jij een winkeltje hebt en het draait een beetje, dan komt er iemand van die familie of van de militaire clan daarboven. En hij zegt, uh, wij nemen mijn neefje neemt dit over, of ik heb daar nog een broertje die neemt dit van u over, dank u wel. En dat, dat, ja, dat werkt dus op een gegeven moment niet meer. En dat het zet al jarenlang ontzettend veel kwaad bloed. En ook nog de complicatie die u daarnet eigenlijk noemde: een bovenlaag van onder andere Aluïten, christenen. Een onderlaag van Soenieten die we er heel erg wraak zou kunnen nemen. Ja. Ja, precies. Ja, en, en, in die zin is het tot zeker hoogte vergelijkbaar met, met Tunesië inderdaad. Maar goed, dat was, ieder land is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar daar is het ook heel erg van dat wat er aan middenklasse dan een beetje op gang komt. En kijk, Syrië, ook gelieerd aan Libio, Libanon, dat is echt, het is vooral handel wat daar wordt gedreven. En dat lukt daar gewoon niet. Dat kan niet. Dat wordt constant door volledig uh, uh, Eigen gerijden, zelfzuchtige mensen wordt dat. de, de corruptie het... kapot gemaakt. Ja, die zijn ook, de, de, de mensen aan de top zijn niet bezig met het land, maar uitsluitend met zichzelf. Ik ken het uh, steden als Damascus vooral van het straatbeeld met uh, gigantische portretten van uh, de oude president Hafez al-Assad en ja, de jonge president Bashir al-Assad. Uh, ze, ze hebben een stevige positie daar, de al Assad's kennelijk. De Assad's, ja, nou goed, je hebt natuurlijk de, de, de machtswisseling gehad. En, en na de jonge Assad waren er, het zijn toch wel heel veel portretten en beeldenissen weer verdwenen. En geleidelijk aan verschenen er weer een paar. Maar niet meer zoals in, in de goede oude tijd, zou ik maar zeggen. Er zijn wel een paar andere dingen gebeurd. Met zijn komst dacht iedereen van, dit is dus de Arabische lente. Nou, dat viel dus vies tegen. Um, en een van de andere dingen die daar is gebeurd, is de, de, de Irakese vluchtelingen. Die worden nogal onderschat. We hebben een bevolking van pakweg 17, 18 miljoen mensen. En dat is naar schatting bijna een miljoen vluchtelingen. En dat, dat drukt enorm op, die, op, op, op de economie ook. Huizenprijzen zijn omhoog geschoten gewoon. Voedselprijzen ook een probleem. Prostitutie opeens een probleem. Een enorm gedoe. En dat, dat, al dat soort dingen samen maken het op een gegeven moment bijna onhoudbaar. Heeft u hoop of heeft u zorg? Wat is het grootste over Syrië? Oh, ik zou, ik zou ze zo graag gunnen. Het moet, daar, het moet daar echt om. Maar ik ben heel erg bang dat dat dan, als het omgaat, dat het zwaar door de bocht gaat. Maritz Berger, bedankt. Graag gedaan. <middels>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 Nieuwe CD is uitgesteld tot nadat Man Lief weer gekozen is tot president van Frankrijk. Dit nummer kwam uit 2002 van Carla Bruni. La dernière minute. De bibliofiel noemt zichzelf een apart slagmens. Ze zitten meestal het liefst alleen thuis omringd te boeken. In het boek gedenkboek Uit de Schaduw vertellen een heleboel Nederlandse bibliophielen waar die passie voor boeken nou precies vandaan komt. En twee van hun uh, zijn hier, ze komen ook in het boek voor, allebei. Uh, goedenavond, Trusje Goedings. En goedenavond, goedenavond. Jan de Jong. Goedenavond. En uh, mevrouw ja. Goedings, vertel me eens wat leuk is aan het boek. Wat is er zo mooi aan? Wat is er zo verslavend? Uh, Ik ga het is, gedenkboek er even bij zetten trouwens. Het is Zo. vaak mooi om te zien. Het is met zorg gemaakt. Het is met niet, dat kan allemaal, hè. dat hoeft niet. Maar vooral het oude boek is vaak met veel zorg gemaakt, liefde gemaakt. Er zitten oude sporen in. Je, ziet, je kunt herkennen wat mensen daaraan in heeft aangesproken. Er zitten vaak handtekeningen, aantekeningen in. En je leert er ook veel van. Van de oudere tijd. Jan de Jong, ben je niet gek van een huis vol papier? Ja, daar word je helemaal gek van. Maar je wint er ook aan. En dat is het voordeel. Dus um, uh, Hoeveel boeken liggen er bij u thuis? Hoeveel? Maar het gaat niet om aantallen. Maar Waar uitzien. liggen ze? Overal. Tot in mijn slaapkamer. En op mijn stoelen op de bank. Pak weg uit mijn hoofd een kleine tienduizend. Ben je mevrouw in? Nee, zoveel heb ik er niet. Ik ben net verhuisd en ik heb nieuwe boekenkasten. En ik Dan ga ik er een heleboel in kopen. Je moet nu alles in kunnen en toen kon het niet. Dus ik heb er toch nog een extra een mooie witte wand... toch nog weer een boekenkast tegenaan doen zetten. Hoe lang maar... bent u wel verslaafd? Ja, al vanaf kindsbeen. <laughs> toen ik u Pinkeltje. Ja, Pinkeltje en Prisma Junior en boekjes. Die kon je tellen zonder mooie plaatjes... Op en in ja de, de nummers. Ook al als, als, als, als bibliofiel in de Wie geboren? Nee, je wordt niet als bibliofiel geboren. Dat uh, uh, gaat vanzelf, gaat langzaam. Ik was wel een beetje een neiging, denk ik. Ja, toch? je hebt wel een neiging. Het is een, een, een, een, een lichte afwijking. Maar je, je, je kan er heel goed mee leven. Dus ik ben begonnen met uh, de, de uh, Old Shatterhand. De Karl May Pockets op een tomatorekje en, en, en heel langzaam. Dus je bent in eerste instantie een lezer. En pas daarna word je in zoverre bibliofiel... dat het uiterlijk van het boek ook belangrijk wordt. U heeft ze wel ontwikkeld dan, als u daarmee begonnen bent met Carl May... want uit, uit, uit de schaduw blijkt dat u nu vooral erotische prenten verzamelt. Nee hoor. Dat was een, nou, er, staan, er staan er wel een heleboel in, Ja, hoor. er staan er, er, er een paar in, maar dat was een, een, een, een, een knipoog. Omdat dat de boeken van de tweede rij zijn. Die staan achter de eerste rij. Die staan verborgen. Dat, die staan verborgen. Dus dat, dat je dat niet ziet... En het is wel leuk om dan iets te laten zien wat je niet zo vaak ziet. En als je dan toch uit de schaduw komt, dan mogen die er ook wel bij. Uw, uh, ik ga niet verraden waar uw hoofdstuk over gaat. Maar u, u heeft ook een bepaald specialisme, mevrouw Groenings, wat u verzamelt. Ja, dat is zijn ingekleurde uh, boeken en atlassen. Of nou ja, atlassen verzamel ik niet, maar die bestudeer ik wel. Ja. En waar komt dat? 16e en 17e eeuw. Why? Ja, omdat uh, dat is een weinig onderzocht gebied nog. En uh, de prenten werden toen met de hand uh, ingekleurd. Dat kon nog niet machinaal. kleuren uh, kleurdruk, dat lukte niet. Dat probeerde men wel, maar dat lukte niet. En er was, er was, het is een beroep wat eigenlijk is uitgestorven. Maar vroeger waren er honderden mensen die dat deden. En ik vind het leuk om daar voorbeelden van te zien door de tijden heen te kunnen bijeenbrengen, ook voor mezelf. Ik ben het ook aan het bestuderen. Uit schaduw bestaat uh, uit ja, verschillende Nederlandse bibliofiele... ook nee, de bekende Nederlanders, BBF'ers, zeg maar... Uh, die, die gefotografeerd zijn met hun lievelingsboek. Met... Ik, ik begreep, meneer de Jong, dat het nog heel veel moeite kost... de bibliofiele te fotograferen. Dat zijn ja. een, een beetje schuwe mensen zijn. Ja, het zijn schuwe mensen. Dus wij hadden ze uitgenodigd in onze drukkerij... waar die, foto's, waar die boeken gefotografeerd werden. En vlak voordat ze weggingen... zeiden we dan, ach, ga daar nog even ja, staan. Ja, we hè. werden overvallen. hoor. En, en, ja. we... en leg... U wou ook niet op de foto, mevrouw nee. Goedings. Nee. Nee. Leg, leg dat boek even op jouw hoofd. En, en, en zodoende Exist. werden ze dus... op één na zijn ze allemaal gefotografeerd. Waarom wou je niet op de foto, mevrouw Goedings? Ja, het ging om het boek. Het ging niet om mij. <laughs> ja, je Zo bent niet het. los van je boek. Je bent toch altijd het onderdeel. Maar ja, dat is inderdaad omdat het een beetje een tentoonstelling is... over deze club en over de mensen die het gedaan hebben. Hebben we er eigenlijk allemaal toch wel in toegestemd. Ja. ja. En dat is ook het leuke. Dat het nu ook in het museum van het boek in Den Haag... een prachtige tentoonstelling is waar je al deze boeken uh, uh, kunt gaan zien. En daar staan ook nog attributen van bibiofielen, die ze in hun uh, zeg maar uh, huiselijke omgeving gebruiken. En, uh, de, Al die kastjes? Ja, nou, kastjes, maar ook stoelen, uh, uh, pijpen, uh, uh, van alles. U heeft zelf een speciale stoel, hè? Ja. Thuis, ja. waar u nieuwe aanwinsten oplegt. Dat is mijn rietveldstoel die ik uh, in de tijd dat ik nog meubelmaker was zelf gemaakt heb. En daar, leg ik, daar zit ik dus ook niet in, want als ik dan thuiskom van een speurtocht... dan leg ik daar uh, mijn nieuwe aanwinsten op. Dus meestal ligt die tot bovenaan toe vol. Mevrouw Groenings, waar zitten verslavingen uh, nou in het, in het willen lezen of in het willen verzamelen? Nou, ook allebei eigenlijk. Ik wil, ik wil ook altijd wel graag weten wat voor een boek het is en wat er geïllustreerd wordt... En dan kan je ook uh, zien met hoeveel zorg het gedaan is en of het klopt. Maar het is ook leuk om een beeld te krijgen van de tijd waarin het gedaan is... en wat de mensen ervan vonden zelf. Het is ook vaak aangegeven hè, bij een boek. Als men het dan gekleurd verzameld wil hebben... dan moet je naar een afzetter gaan en dan moet je dat daar laten doen... en dan worden de kleuren speciaal aangegeven. Jan de Jong, is de verzamelwoede te stoppen of gaat het ja. eeuwig door? Nee, het is, dit, dit, dit, je kan afkikken, maar het is een redelijke... Zijn er uh, afkikklinieken voor bibliotheek? Jawel, besieken? jazeker. Ja, je kan bij de Jelly nekteren. Maar <laughs> uh, uh, omdat hij redelijk ongevaarlijk is, kun je, is er mee te leven. Maar het gaat niet over. Nee, het gaat niet over. Nee, het moet niet overgaan. Het gaat je hele leven door. Hebben jullie allebei een boek waarvan je zegt... dit, dit had eigenlijk het kroonjuweel van mijn verzameling moeten zijn... maar ik, ik heb hem niet in handen kunnen krijgen, mevrouw Goedings. Uh, ja, er is een boek, de Dialogus Creaturarum, en dat gaat over alles. En dat is een uh, boek uit, uh, ja, eigenlijk een post-incunabel. En dat is prachtig. En dat heeft kleine houtsneden. Die zijn vaak ingekleurd. En dat gaat over waar de wereld uit bestaat, planten, dieren, en het eindigt dan met de dood natuurlijk, natuurlijk. Dat is een fantastisch boek, maar dat is onbereikbaar. Wat hoopt u nog uh, ooit in handen te krijgen, meneer de Jong? Een mooie vroege druk van Aldus Minutius uit 1472, een Venetiaanse drukker. Maar of ik moet hem heel toevallig ergens vinden. Ja, dat niet, hopen wij dus altijd, wij. hè? Het is een dat soort is altijd schatgraven. Dat is onze maar, grote motivatie. Dat wij de, altijd hopen dat wij iets tegenkomen. Op de markt is hij onbetaalbaar. Ik heb nog vragen als. hoeveel uur per week besteed je eraan? Hoeveel van je geld kost het? Ja, nou, dagelijks je? hè. Dagelijks. We onderzoeken ermee ja. en we werken ermee en we werken ervoor en we ja. werken erin. Het is met name. Uh, uh, je, je werkt ermee, dat is het. Het is niet alleen maar het verzamelen en neerzetten. Het is ook dat je weet dat je maar tijdelijk schatbewaarder bent, want die boeken na jou uh, uh, uh, moeten ook weer onder de mensen komen. Dus je zorgt er goed voor. Uh, dus het is, het is een, een, een, een het stopt niet en het, het blijft leuk. En ja, die had ik ook. Nog. Wie moet je het naar, naar, naar En in de 17e laten. eeuw had je al precies dezelfde soort mensen. Dat he? is ook zo. Dus wij, wij zetten alleen maar een traditie voor. Toor zo gek zijn we ook weer niet. Ja, de tentoonstelling is in het Museum Mirmanno. In ja. de, de, de, de loop tot 19 juni. Ja. En het boek, en het ziet er echt prachtig uit. Ik kan niet anders zeggen. Heet ja. Uit de schaduw. Twintig jaar Nederlandse genootschap van bibliophielen. Dank voor jullie komst. En ik wens jullie veel genezing met je. Verslaving. Nee, het je het het willen we nooit in. van genezen worden. <laughs> Dan <laughs> Dan het is vijf voor twaalf. Deci Momanu, dat is de vliegbasis op Sardinië... waar de Nederlandse F-16's worden gestationeerd... die meedoen aan de operatie tegen Libië. De militaire basis is genoemd naar het nabijgelegen dorpje... dat ook Deci Momanu heet. Dave Hildebrand is militair en u heeft een band hè, met het dorp. Ja, correct. Mijn, uh, mijn schoonvader uh, is daar uh, heel lang geleden geboren... En die woont uh, inmiddels al een uh, kleine 30, 35 jaar in Nederland. Het is maar een klein dorpje begreep ik. Ja, zo'n kleine 7,500 inwoners heet het, heeft het. Is het mooi? Ja, ik, ik vind het er geweldig meneer. <laughs> maar ik denk dat dat komt omdat ik de, de, de familieband van mijn vrouw Skant uh, daar heb. En dan krijg je toch al wel een wat uh, emotionele binding er ook mee. Wat valt er te doen in Dejimumanu? Zijn er, zijn er restaurants, terrassen, bars? Uh, er zijn wel een paar barretjes. Uh, maar dat zijn echt van die, van die, van die dorpsbarretjes. Uh, mensen kijken je eerst een beetje argwanend uh, aan. En toch, als je dan uh, op, een, op een goede manier een beetje de harten weet te veroveren van die mensen. dan kun je ook gauw niet meer stuk. Maar daar moet je wel wat voor doen. Bij Italië denk je ook al gauw aan een, uh, een mooie kerk, een kathedraal. op zijn minst een mooi museum. Is dat er wel? Uh, in het niet echt een kathedraal. Er is wel een, een kleine kerk en dat is de, de Santa Greca. En die is uh, vernoemd naar een, uh, ja, naar een oude Griekse dame die ze daar hebben gevonden toen ze 400 jaar geleden een beetje die kerk uh, gingen bouwen. En uh, ja, die resten, dat, dat bleek uiteraard afhankelijk dus van een uh, Griekse dame te zijn. En uh, ja, dan moet je een kerk een naam gaan geven. De aartsbisschop van Koudjie heeft toen maar besloten nou dan noemen we hem maar Santa Greca. Wat zou u de militairen die daar nu gestationeerd worden aanraden als ze uit willen? Als ze uit willen, ja, dat, dat, dat is heel divers. Kijk, ik, ik hou ervan om lekker op pad te gaan en uh, de historie van iets te gaan bekijken. Uh, dat is daar mogelijk. Je kunt naar Barumini, je kunt naar Nora. Nora is een uh, klein kustplaatsje. Daar zijn wat uh, oude Romeinse opgravingen, hele mooie mozaïeken... Barumini, dat gaat nog veel verder terug uit de Venetische tijd. Van maar ik hoor het Duursteen al. Het je moet wel echt de omgeving in. In het dorp zelf valt weinig te beleven. Het dorp zelf is net zoals in Nederland een dorp. Als, het de, zo als de zondag er is, dan kun je een kanonskogel afschieten... en je raakt waarschijnlijk niemand. Ik dank u voor deze toeristische rondleiding door Deci Momannu. Deveel de Brand. Dit was de donderdagavond aflevering van Met het Oog op Morgen. Morgen zit hier... Thijs van der Brink, straks Casa Luna bij de NCRV... die interviewen de pianist Hannes Minnaar... in het kader van het Internationaal Frans List Concours. Want dat is het deze week. Nou, we gaan hier met de redactie nog even een uh, goed glas rode wijn... uit Deciami Romanen trekken. Weer verkeerd. <lacht> en ik wens u een goede nacht... Dit is Radio 1.